Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de Britten zijn nu weg uit Afghanistan. Twintig jaar deden Britse militairen mee aan de missie in het land. Waar ook Nederland aan meedeed. Maar de laatste militairen hebben Afghanistan nu ook verlaten. Honderden hebben de missie niet overleefd. En er stond Premier Johnson bij stil. En after all that suffering. All that sacrifice. Let me speak directly to the families and loved ones of those British troops. Your suffering... Want ze hebben veel terreuraanslagen voorkomen, zegt hij. Amerika wil zijn militairen uiterlijk komende week weg hebben uit Afghanistan. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot vol vluchtelingen ontdekt. Aan boord waren meer dan 500 mensen onder wie 30 kinderen. Alle mensen zijn naar het opvangcentrum van het eiland gebracht... In de buurt van Lampedusa worden vaker bootjes met vluchtelingen ontdekt, maar het zijn er niet vaak zoveel. Op de Waddeneilanden zijn tientallen dode bruinvissen aangespoeld. Mogelijk heeft de aanleg van een windmolenpark of een oefening van de marine daarmee te maken. De Universiteit Utrecht gaat de walvissen onderzoeken. Team NL gaat als een speer in Tokio. De zevende gouden plak is binnen. Jetsenplat was de snelste in de triathlon. Iedereen uh, denkt en zegt dat je wel gaat winnen hier. Dat lukt me ook, alleen het ging zo hard en het ging zo makkelijk. Ook, ook de eerste roeimedaille is binnen. Een zilveren plak voor roeiers Corné de Koning en Annika van der Meer. Ze gingen af op brons, maar ze wisten in de laatste 500 meter nog hun Chinese tegenstanders voorbij te roeien. En zo de tweede plaats te bemachtigen. Alles zat in deze race. En natuurlijk is het zilver en geen goud, maar het is wel echt een zilver met een gouden rand. En uh, we kunnen onszelf niks verwijten, want we hebben gewoon alles goed gedaan. Het weer bewolkt vanmorgen, af en toe nog een bui. Vanmiddag vaker droog en vanuit het noorden gaan we de zon af en toe zien. Het is wel fris tussen de 17 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Beverwijk is de verdraging ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Um, Latijns-Amerikaanse muziek vandaag, Braziliaanse bossa nova en Cubaanse muziek. Dit is um, Nederlandse Caba Cuba jazz. De, de Nederlandse percussionist Niels Vieser, um, lid van Nueva Manteca, heeft een, uh, heeft een band opgericht met een uh, Cape Verdeaanse uh, muzikant en een uh, Cubaanse muzikant. Uh, en een Amerikaanse uh, trombonist. En samen maken ze uh, Cubaanse jazz. Het album heet Riquesa y Valor En ik draaide daarvan Dia Chufa Bem. Ik ga verder met um, een andere uh, Cubaanse groep. De, en ze hebben een album gemaakt. Um, dat heet um, Forbidden Cuba in the 80s. De groep heet Grupo Avra Cuba. En ik ga draa van draaien Ja Puede en pasar la dicha de los dos Aprovecha que estoy libre de verdad Que no siento ni padezco corazón Que en la vida soy feliz por fin Ya puede empezar La dicha de los dos Aprovecha la, la ocasión de nuestro encuentro Y no dejes que se pierda la esperanza Que el destino nos unió Para vernos nuevamente con el rostro lleno de felicidad. Tal vez nos yo te esperé. Y has llegado de verdad. Ik no sé ni qué decir, la emoción de tu llegar y la sombra de la niet que me harán vivir por muchos años más. La emoción de tu llegar y la sombra de la dicha que me harán vivir por muchos años más. ZANG Wede en pasar la dicha de los dos. Tweede uur. Dus we kunnen het tempo een klein beetje opschroeven. En ik ga verder met uh, Chucho Valdez. Album heet Bele, Bele en la Habana. Komt uit uh, 1998. En daarvan ga ik draaien El Kumbanchero, de Roomba Dancer. We luisteren naar uh, Chucho Valdes met uh, El Kumbanchiro, oftewel De Roomba Danser. Een uh, nummer met vele tempowisselingen. Ga verder met uh, Carl Tjeder. Carl is een uh, vibrofonist, uh, composer. En hij heeft heel succesvol uh, Latijnse jazz uh, gecombineerd met, uh, met ja, de, met de klassieke jazz. En gaat u zelf maar luisteren naar het nummer Lucero, het is een uh, mambo. En het komt van het album Mambo with Jader uit 1954. Met Lutz Ik ga verder met, uh, met Batida weer. Ik heb uh, nog wat nummers klaar liggen van hun uh, album Batida en daarvan ga ik draaien: Canta Brazil en Ponteo. Yosemba oh. Se deram das nooitjes, tes ritmos barbaros. Yos negros troceram di ervas de pranto e os brancos falaram de amor em suas canções e dessa mistura de vozes nasceu Gertes canções. Também, na beleza desses céus. Onde o azul é mais azul. Na corella do Brasil, eu cantei de noite a sua. Mas agora o teu cantar. Meu Brasil quer escutar. Nas princesas sertanejas. Nas rondes do rio. Heerlijke klanken van Batida. José Koning met natuurlijk op de percussie Nipi Noya. We hadden het er net over. Hij speelt nog steeds. Hij uh, laat zich uh, oproepen om in verschillende gezelschappen mee te doen. Ik ga verder met een uh, andere Nederlandse band. Het is Nueva Manteca. Een uh, band opgericht uh, door Jarno Hoogendijk. Hij speelt onder andere samen met de band van de Dungen. Boudewijs Lucas, Lucas van Meerwijk, Martins Verdonk... Nicky Mariro en Jan Laurens Hartog. Een album uit 1992. Het heet Blue Songo en het nummer heet Lorraine. Nederlandse band Nueva Manteca... met het nummer Lorraine van hun album... Blue Zongo uit 1992. Maaike Hontele. Ja, die ligt klaar. Ja, daar gaan we iets van horen. En dat is een... een, een Nederlandse. En die... Uh, is... Uh, muziek ingelepeld... gekregen door de... Uh, collectie, heel grappig... van haar uh, vader... En toen kwam ze in aanraking met de salsa. Ze liet de trompet spelen in de harmonie. echt Zoals zoveel muzikanten. Eh, gewoon een gedegen opleiding. En uiteindelijk naar het conservatorium. En toen is ze met een band naar eh, Colombia gegaan. Voor een optreden in Medellin. En daarna besloot ze om daar naartoe te verhuizen. En is daar heel beroemd geworden. Fantastisch. En is eh, over de hele wereld getoerd... Heeft ook weer in Nederland gespeeld. En uh, heeft een Latin Grammy Award gekregen. En ineens is het ermee gestopt. En niemand weet waarom. Maar heeft de prachtige werken nagelaten. En daar gaan we nu naar luisteren. Ja, ik heb klaarstaan Mambo City. Het is een nummer dat komt van het album The Boy A uit 2015. Maite Hontele. Vamos a deletarnos con la profesora Maichur Dele, Quien nos pone a gozar con su magistral trompeta My Tehonte met Mambo City. Ik ga verder met uh, opnieuw de Nueva Manteca. Het komt uh, van hun album The Faradero Blues uit 1989. En ik ga een nummer draaien dat heet uh, Chayora. En het is een uh, klassiek nummer, eigenlijk uh, klassiek jazznummer... Uh, geschreven door Lee Morgan. En Lee Morgan is, zoals u misschien weet, een van mijn favoriete trompetisten... Nu even een manteca met chiora. Meva Manteca met Cheora. Ik ga verder met hun New cool collective, de geweldige Nederlandse big band. Ze hebben een album gemaakt uh, alweer een tijdje terug. Dat heet Morsel Jazz Latin Flavors 90s. En het nummer wat ik ga draaien heet Kebaan Bayano. Ik vertellen Então provar o que esse pai Ik ga het niet meer laten. Ik ga het niet de nós dois, o no telefone niet meer laten. Ik ga het niet meer laten. Ik ga het niet meer laten. Ik ga het niet meer o que ga het niet meer laten. Ik ga het niet Toda gente acorda en dat is niet waar. tudo que passa, que tem, não tem. Door de de novo, carinha. Je wilt je perceber. Já começa a sonhar. Eu vou te dizer: je je wilt je wilt je je wilt je wilt je wilt je wilt je wilt je wilt je zie bij De Nieuw Cool Collective met K.B.Jano. Vandaag was de uitzending gewijd aan Letten Jazz. Ik ben bijgestaan door Peter Den Boer... Mijn uh, collega-presentator. En ik ben al toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En dat is nog een klein stukje van de Michel Camilo Big. Een album uit 2009. En daarvan ga ik draaien het nummer Caribe. Fijne zondag en tot volgende week. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Jeroen van Sluisdam en Peter Den Boer. Graag tot de volgende keer.